Wil je misschien een kop thee? Nee, ik denk dat ik maar weer eens ga. Ik hoop nog even langs te slechte. Dat was het maar. Wat zei hij? Tja. Een monoloog zeker. Wat voor appelen heb je? Koks. Toch niet weer dezelfde? Ja. En die waren rot. We nou, eerst even verkleden. Wat is er? Wat heb je? Is die man geweest? Ja, die man is geweest. Daar heeft hij een gat gemaakt. Die kabel gaat naar het dak. Naar een antenne. Ben je niet blij? Ik zal er wel aan wennen. We doen hem toch alleen aan als Bukowski op tv komt?